Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het partijcongres van 50PLUS in Ede is uitgemond in chaos. Vanochtend werd kandidaatlijsttrekker Gerard van Hoofd door de politie verwijderd van het congres. Dat gebeurde op verzoek van partijvoorzitter Jorien van den Herik. Van Hoofd werd door agenten naar buiten begeleid, maar is niet gearresteerd. Van Hoofd stapte onlangs op als bestuurslid, omdat hij het niet eens was met de benoeming van Van den Herik als voorzitter. Voormalig partijvoorzitter Dales meldt intussen op social media dat van een herik na de commotie is opgestapt. De vergadering zou zijn gesloten zonder lijsttrekker en zonder partijprogramma. In Egypte geldt vanaf vandaag een verbod op het dragen van een Nikaap op school. Een Nikaap is een sluier die het hele gezicht bedekt, behalve de ogen. Docenten zouden leerlingen die een Nikaap dragen niet goed kunnen identificeren wat fraude in de hand werkt. Maar het wordt ook gezien als een maatregel van president Sisi die de ultraconservatieve islam wil aanpakken. De reacties zijn verschillend. Veel Egyptenaren zijn het ermee eens omdat ze de niqab niet meer van deze tijd vinden. Maar volgens mensenrechtengroepen is een verbod op school een schending van burgerlijke vrijheden. Steeds meer gemeenten geven toestemming voor een huis achter in de tuin... voor iemand die in de toekomst misschien mantelzorg nodig heeft. Het gaat nu om ruim 40 gemeenten. Blijkt dat een inventarisatie van de NOS. De gemeenten gaan verder dan de regelingen... die gelden voor mensen die direct zorg nodig hebben. Op de A27 is vanochtend een dode gevallen... bij een aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen... Het gebeurde rond half zeven vlak voor de afslag Hilversum. De auto botste door nog onbekende oorzaak met de vrachtwagen. De bestuurder van de auto kwam om het leven. De vrachtwagenchauffeur heeft een verklaring afgelegd op het politiebureau. Na het ongeluk was de weg urenlang afgesloten. Het weer het is overal droog met zonnige perioden. Bij een matige zuidwestenwind is het 18 graden in Noord-Holland tot 20 in Limburg. Vanavond en vannacht, vooral in het zuiden, opklaringen. In het noorden meer wolken en kans op wat regen. Morgen geregeld zon en maximaal tussen 21 en 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Na de jaren 80 met uh, Des van Toto en uh, Hold The Line. Het is uh, even na twee uur in Zandvoort. Een hele goede middag. We zijn er weer, hè Benno. Hey, studio Tolweg 10A. Ja, studio. En het, uh, en het zonnetje begint weer te schijnen. Want natuurlijk. het is weer twee uur natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Hoewel, is het, nou ja hoewel moet je horen wat ik bij uh, Wim Gertenbach College uh, zag. 26 graden. 26 ja. graden. Echt dus waar? Dus wil je het erg warm hebben... Hup, naar Wim Gertenbach ja, College. Ja, lekker, lekker temperatuurtje ga daar. Je, ga je daar voor de temperatuur meter staan. En dan, uh, dan zul je het ongetwijfeld heerlijk warm krijgen. Maar een hele goede middag. Goedemiddag dames en heren en Rob natuurlijk. En we gaan er weer een leuk programma van maken. We hebben hier nog een bericht wat we gistermiddag onder embargo toegekregen, toegestuurd kregen. Het gaat over een, een naar het waarderingsspel van Zandvoort. En daar weet Rob alles van. Ja, want wij als radio hebben hem ook gekregen. Nee, daarom, Heel veel daarom. jaren geleden. Nee, daarom. En uh, we gaan er straks vertellen wie dat speldje heeft gekregen gisteravond. Uh, dan hebben we het natuurlijk over morgen, uh, want morgen hebben we een, uh, een extra uitzending onder het mom van Ondertussen bij de Buren. En dit keer, uh, deze eerste aflevering Ondertussen bij de Buren gaat over uh, nog steeds burgemeester Albert Roest van Bloemendael. Dan hebben we natuurlijk het weer uh, gaan we voetballen. Ja, we gaan wel voetballen. Maar? Alleen Jan van der Leden, onze verslaggever, die staat in de file. Ah. Richting Castricum, gewoon een file. Dus uh, waarschijnlijk wel. beginnen we ietsje later met de verslaggeving. Oh, okay. Maar het komt helemaal goed hoor. Vandaag uh, de wedstrijd live hier op de radio. Ja, ja, oké. Okay. Nou, dat is dan uh, prettig om te horen. Dan hebben we nog in dit uur een bericht over Erik Scherder. Jullie kennen hem allemaal wel, de sympathieke wetenschapper... die zich helemaal gespecialiseerd heeft in hersenen. hersenwetenschappers zo wordt hij ook wel genoemd. En is, het gaat over pubers en alcohol en de nationale ouderavond. Niks 18 met Erik Scherder. En daar kan je als ouder voor opgeven. Ja, als ze ondertussen naar de buren gaan en naar de heefsteden toe gaan. Ja. Dan vinden we daar een wietplantage, Benno. Ja, in de Brabantlaan, dat las ik ook. Dat is gelukkig een hele andere wijk dan ik woon natuurlijk. Ja, ja ik, uiteraard. Woon in, ik woon in een geleerde wijk. Wil je me wel met professor aanspreken? En um, dus, uh, in de Brabantlaan juist ja, de provinciebuurt. Daar gaan we verder geen uitspraken over doen. Want uh, mijn huisarts heeft daar ook een praktijk. Dus dan moet ik een beetje voorzichtig zijn. Uh, um, ja, daar is een wietplantage opgerold. Uh, ik dacht vandaag, hè. Had je, had je ja, het volgens over? mij uh, vanmorgen. Ja. Vanmorgen, ja, ja, ja. Nou ja, dat is helemaal goed. Uh, weg met die brommel. En um, dus dat is de crimi. Uh, en verder over die. Nou jij het toch over krimis hebben. We hadden natuurlijk de, de. De media stond helemaal bol van de vetbikers en de criminele jongeren omtrent. Uh, um, en er worden natuurlijk alle omringende gemeentes van Zandvoort worden genoemd. Maar Zandvoort zelf helemaal niet. Is. Oh nee. Dus ik vroeg me eigenlijk af. Uh, is dat, uh, klopt dat allemaal wel? En uh, Zijn er geen Zandvoortse jongeren bij betrokken? Of uh, uh, wordt Zandvoort gewoon niet genoemd in het hele verhaal? Nou, de, Zandvoort houden ze de scooters uh, in de gaten. Oh, ja. De fatbikes uh, worden met rust gelaten. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Nou ja, dan is er niks aan handen, de, de nee, hand <laughs> ja, blijkbaar. ik zeg altijd maar wat op. Dus. En ook veel muziek. Ja, zeker. Nou, we hebben weer heel veel uh, leuke muziek uh, meegenomen vanmiddag, Benno. Dus ja. uh, het gaat weer een hele gezellige Zandvoort op zaterdag worden. Goed zo. Met uh, voetbal en uh, de andere nieuwtjes. Je hoort het allemaal loskomen. We gaan uiteraard om half drie ook kijken wat het weer voor de komende dagen gaat doen. Blijft het zo zonnig als vandaag is. Je hoort het straks. Really What you really about it? What you hiding? Talk is cheap, so show me that you understand. I like it. Maandagmiddag met uh, lekkere muziek waaronder uh, deze nieuwe single. Hij is leuk, hoor, de Taila met de uh, Daarvoor Daar voortaan zijn disco klassieker van de Whispers en de Beat Goes On. Wij gaan ook lekker door, want uh, ja, we vertelden het net al. De waarderingspeld is uh, gisteravond uitgereikt, Benno. Ja, en dat is uh, gedaan uh, aan de heer F van Marion. In het persbericht staat Marion, F Marion, maar het is Van Marion. Daar is uh, onze redacteur uh, Rob Harms uh, helemaal achter en dat er uh, een klein dingetje ontbrak. En uh, de heer Van Marion, die heeft dat uh, gekregen, die waarderingspeld voor zijn werk als voorzitter van de Adviesraad Sociaal domein Zandvoort in de afgelopen acht jaar. En de waarderingspeld is natuurlijk van de gemeente Zandvoort. Gisteravond om eh, dus 29 september om kwart voor acht... werd door wethouder Gertjan Bluis niet overhandigd... in ons welbekende restaurant Rabbal in de Blauwe Tram. De heer Van Marion heeft een grote bijdrage geleverd aan het... Opzetten en continueren van de Adviesraad. Ook speelde hij een belangrijke rol in de totstandkoming van de vele adviezen die de Adviesraad de afgelopen jaren heeft uitgebracht. Daarnaast heeft hij zich maximaal ingezet voor het oprichten van de Stichting Leergeld Haarlem Zandvoort. De stichting is opgericht op 11 december 2017 en draagt bij aan een socialer Zandvoort waar alle kinderen aan mee kunnen doen. De adviesraad Sociaal domein Zandvoort heeft tot taak het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd. Met name dat laatste lijkt me zo leuk. Gewoon ongevraagd advies geven, te informeren en te adviseren over allerlei zaken die betrekking hebben op het sociaal domein. Nou, de heer Van Marion die kreeg dus een waarderingspeld. En um, van de week, uh, donderdag, even uit mijn hoofd, uh, kreeg uh, burgemeester Albert Roest een... Uh, een lintje opgespeeld... door de commissaris van de koning, Arthur van Dijk... en van de Orde in de Oranje Nassau. En uh, nou, ik had dus natuurlijk... een gesprek afgelopen woensdag... met uh, uh, Albert Roes. En... Um, en daar vertelt hij over... Ja, ik zit even een beetje te stoeien met mijn <lacht> cursor. Uh, want we gaan even heel wat anders hebben. Uh, de burgemeester heeft dus afscheid genomen. Ik heb van de week een interview met hem opgenomen. En daar spraken wij een, over de groene strandwimpel. En daar is mijn cursor. En de burgemeester gaat even uitleggen... Uh, wat eigenlijk die groene strandwimpel is. Madaal heeft voor de eerste keer... de groene strandwimpel ontvangen. Mooi, hè? Ja, ja. maar kan je even uitleggen... aan de luisteraar, wat is de groene strandwimpel? Nou, de groene strandwimpel is... een erkenning uh, dat... Uh, er een deel... van, van, van het strand... Uh, in je gemeente... en er zijn er, geloof ik, 23 in, uh, in Nederland... Uh, stranddelen waar de natuur echt... Uh, zijn vrije gang kan gaan... Hmm. Uh, en uh, wat ook door vrijwilligers bijzonder goed in de gaten wordt gehouden. Uh, er is eigenlijk weinig ruststrand meer in, uh, in Nederland. Echt uh, stranden waar uh, weinig mensen komen. En waar uh, de natuur gewoon zijn gang kan, uh, kan gaan. En waar ook bijvoorbeeld grondbroeders nog kunnen uh, zijn. Of waar bijzondere plantensoorten uh, worden beschermd. En tussen en Bloemendaal heb je zo'n stuk strand. wat die Groene Wimpel heeft gekregen. en, die, en dat predicaat heeft. Ja, ja. Dus het heeft bijzondere natuurwaarden. Oké. Okay. Um... Maar, maar ja, het Noord-Hollandse landschap schrijft van... er is door de gemeente, samen inderdaad met vrijwilligers, heel veel gedaan. Maar het, het ja. strand was er al. Het, ja, maar is, het is ook afgezet. Hè, oh, dus het is dat afgezet. het duidelijk is voor het publiek. Okay. Uh, en dat is bij natuurbeschermde natuurgebieden... dat je daar niet moet komen ja, ja. om uh, de natuur te beschermen. Dat je ook niet met je honden daar doorheen hmm. moet uh, struinen of anderszins. Ja. Het uh, is dus, uh, dat... Uh, ja, dat, dat, dat heeft echt een bijzondere uh, waarde. Tot zover de burgemeester. Zeker. En morgen is de burgemeester. zeg maar. ons hoofdonderwerp, Benno. Ja, ja, ja. Ik heb anderhalf uur woensdag met hem gesproken. En dat gaan we verspreid over drie uur. gaan we dat interview uitzenden. In en... een special tussen twee ja. en vijf uur. Ja, precies. En wat ik zo knap vind aan dit onderwerp. van die groene strandwimpel. Ik werd al gezegd, het is de eerste keer dat Bloemendaal hem krijgt. Um, maar dat is voor mij. was het ontzettend spannend. van... Ik begin over de Groene Strandwimpel... in de hoop dat de burgemeester weet waar ik het over heb. Ja, ja, ja. ja. En de, uh, Gelukkig wel, toch? Ja, je hoort het, hè? He? Ja. Hij, uh, hij was volledig op de hoogte over dit dossier. En het zijn uh, maar elf stranden die uh, de Groene Strandwimpel hebben gekregen. Ja, dus, uh... ik denk wel dat je ook uh, een, strand, een stuk strand daarvoor uh, moet hebben. Dat, uh, in Zandvoort zou dat uh, misschien helemaal in Zuid tegen uh, Langevelde Slag aanzetten. Daar hebben we, zo, hebben we ook een stuk hè, wat, uh, wat uh, vrijgehouden wordt. Een soort, uh, stuk strand. Oké, okay, okay. Nou, dat is dan heel mooi. Maar, of, uh, heeft, maar heeft Zandvoort dan ook een groene strandwimpel? Nee, wij staan er niet bij. Nee, ja, nee. Ach, ach, okay. Nou, dat is iets een dingetje om uh, aan, mee aan de slag te gaan. Zeker. Nou, morgen in ieder geval een uh, complete uitzending rondom uh, het uh, afscheid als burgemeester van uh, Albert uh, Roest. Ja. De burgemeester uh, of uh, de, de heer die uh, zes jaar burgemeester is geweest. Van onze buurgemeente Bloemendaal.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 Een leuke platen weer eens uh, terug te horen Sian Jones en uh, Spin Me Around. Zometeen het weer bericht, maar eerst de nieuwe single van Ed Sheeran. No way from home. I haven't seen you in so long. But it all came back in one moment. And the years started cold, but I didn't notice it all.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 De muziek van De Zet Sheeran is eigenlijk altijd al goed. Zou ook weer uh, de nieuwe, uh, nieuwe single van de The American Town. Inmiddels half drie. Nou, het zonnetje schijnt lekker uh, vandaag in Zandvoort. Hoge temperaturen bij de Wim Getterbach uh, MAVO hier in Zandvoort. Uh, ja. Dus wat gaat het weer de komende dagen doen, Benno? Nou, vandaag in ieder geval nog 22 graden. Met een windje uit het zuidwesten 4-bo-voor. Met een kans op uh, 60% zal. Uh, 60% kans op zon. Morgen is er uh, veel minder zon. Dan is het maar een kans van 20%. Maar de wind is uh, wat, die zakt wat. Naar 3-bo-voor, zuid-zuidwest. En het wordt zelfs ook nog wel ietsje warmer, 23 graden. En uh, dat is uh, maandag. Nee, uh, morgen. Morgen is het 22 graden, ik zeg het verkeerd. Uh, en dan vier boven. En morgen wordt dus ook inderdaad nog wel een zonnige dag, 60 procent. En ik haal even de dagen door elkaar. Maandag, dan gaan we toch weer aan het werk. Dan is er, uh, maakt het niet zoveel uit of de zon al heel erg veel schijnt. 20% kans op zon. En dat blijft eigenlijk uh, dinsdag ook nog zo. Uh, dinsdag wel kans op regen. 4 mm verwacht men met een stevige wind uit het westen. 6 voor. Um, en de rest van de week wordt het dan weer droog. Met hoge temperaturen, zegt men, voor oktober. Hè, want het is morgen wel oktober. Zeker einde van de, de, de strandpavioens op het strand trouwens. Ja, een beetje jammer. Vandaag het laatste dagje, hè? Oh Misschien ja. Er zijn er nog een paar open. Oké. Okay. Maar de meeste zijn al uh, druk aan het afbouwen. Want ze moeten morgen weg zijn, natuurlijk. Ja, nou ja, de jaar rondpavioens, die hebben hier. Gaan... Gelukkig blijven die staan. Ja, ja, die hebben nog een hele goede week tegemoet. Gaan niet tegemoet. Want ja, we hebben temperaturen woensdag 19 graden... en dan oplopend weer naar 20 graden vandaag over een week. Dus dat is helemaal netjes met kalsen tussen de 40 en 45 procent kals op zon. Dus dat is... Uh, helemaal niet verkeerd. Uh, helemaal niet verkeerd. En temperaturen, nou ja, ik zei het al, 20, 19 graden. Dus dat is, en uit het windje is het natuurlijk nog even warmer. Dus, uh, Zeker wel. Nou, lekker op het terrasje zitten. Precies. Heerlijk genieten van een, uh, nou ja, we hadden bijna zeggen na zomer... maar we zitten al in de herfst. We zitten al in de herfst. nog. Ongelooflijk. Even. Ja, ja, nog even. Het is de kortste dag. Dus <laughs> en, okay. Maar ik zou zeggen, ga ervan genieten... want uh, de week daarna, de week vanaf uh, 9 oktober... wordt er veel meer regen verwacht. Maar ja, dat is nog heel in het weg. Zeker. Nou, het weer is ook na te lezen op onze eigen ZFM-app... En mocht je hem nog niet hebben en je hebt een uh, Android-toestel... dan kan je hem downloaden in de Play Store. Onder ZFM al voor het zoeken. En je bent op de hoogte en je bent, uh, hoort ook meteen uh, ons uh, van de radio. En je kan ook uh, nou, overal naar kijken. De webcam, uh, andere webcams. Je kan het allemaal zien op uh, onze eigen app. Dus download hem nu. Dat was het weer. Zo, ik ben blij dat ik ervoor betaald krijg, al die reclame voor uh, die app, uh, Benno. Ja, ja, ja, ja. Even de zakken vullen zo op de zaterdagmiddag. ja, ja, ja. Straks ja, ja. gaan we voetballen. Ja, als uh, Jan van der Leden gearriveerd is, staat even in de file richting Kastrikum. Maar dat gaat helemaal goed komen. Wedstrijd is begon om half drie.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 Dit ben ik si no está. ¿Qué me ben estoy Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik Ik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 Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno. y Yo trueno si no estás. Imposible, es demasiado tarde. Todo es un desastre, esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales, de nada es como antes. Me olvido de quién soy. Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches malditas sin tu abrazo. Es algo raro, estoy viciado a tu amor, a tu amor, a tu amor, amor, no, no, no, no, oh, no, no. Quiero ja, dan willen ze meteen de volgende plaat draaien. Maar dat gaat niet gebeuren. Oh. Ik kreeg net even een bericht dat de wedstrijd ook iets later begint daar in Castricum. Dus... Ja. Uh, we wachten het even af, Benno. En ja. ondertussen doen we even wat uh, andere berichten. Ja, nou, ik neem alvast een voorschotje op het uh, volgend uur. Want dan hebben we eigenlijk uh, bijna een heel uur evenementenagenda. Want we zijn. Je denkt, nou ja, de zomer is voorbij. Maar dan beginnen de evenementen bijna eigenlijk helemaal opnieuw. Met van alles en nog wat. Um, eens even kijken. We hebben volgend weekend. Zeg ik het goed? Nee, dat is het weekend daarop. Maar je moet het alvast even in je agenda zetten natuurlijk. 14, 15 oktober. Dan hebben we de kunstroute door Zandvoort... ook wel Zandvoort Art 2023 genoemd. En dat vindt allemaal plaats tussen uh, 12 uur s middags en 5 uur s middags. En daarna is het natuurlijk uh, borreltijd. Uh, en, de, ja, en, en we kregen daar een bericht over binnen van de Rotary van Zandvoort... Die nodigt alle kunstenaars uit om... Um, en, of kunstliefhebber. Kun, dat, ja, ben je een kunstliefhebber, Rob? Uh, nee, niet zo. Nee, nee. nee, ik vind het ook een beetje lastig. Het ligt er helemaal aan wat voor kunst het is. Als ik het kan begrijpen, dan... Uh, het kan, het een mooie kan. schilderij of zo. Uh. Ja, landschapsschilderij. Ja, ja dat vind of, ik wel mooi. Of wat nu in het Museum is, hè? Die, uh, die schilderijen van het strand en de zee. Dat, uh, kijk, dan snap je wat. wat ja, en een bedoel. boot, weet je wel. <laughs> ja, ja. Dit is de vissersboot. En, ja, ja. Uh, ja. De KNRM-boot, die, uh, die is uh, ook geschilderd. In, Zeker. In, in, nou, heel klein, in een heel groot schilderij. Uh, maar dat, uh, dat geeft het wel aan hoe woest de zee kan zijn. In ieder geval uh, op 13 oktober, dan, uh, daarmee wordt eigenlijk uh, Zandvoort Art 2023 afgetrapt. Uh, vrijdag 13 oktober, als dat maar goed gaat. Dan wordt in het stationplein uh, in Wijn aan Zee is dan de aftrap van Zandvoort Art. En het leuke is voor de genodigde dat uh, naast een hapje en een drankje... kan er ook gedanst worden op natuurlijk uh, de sound van ons eigen DJ Lady Mix. En dat is altijd een feestje. Nou, tot zover Zandvoort. Iets heel anders. Uh, nou ja, we hebben het natuurlijk wel weer over alcohol. En uh, er is een persbericht binnengekregen dat uh, al uh, meer dan 1100 ouders zich aangemeld hebben voor de online ouderavond op maandag 2 oktober. En dan hebben we het over de Nationale Ouderavond NIX 18 met Erik Scherder. En je puber niet laten drinken tot zijn 18e. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, zo schrijven ze. Hoe voer je het gesprek over alcoholgebruik met pubers op de eerste Nationale Ouderavond NIX 18? Helpen hersen, eh, hersenwetenschapper Erik Scherder en alcoholexpert Ninette van Hasselt. Ouders op weg. Dus meld je aan voor de online Ouderavond op maandag. Uh, maandag 2 oktober. Het begint om 8 uur en je kan je aanmelden via nix18.nl en de deelname is gratis. Nou, dan wordt verteld over uh, hoe de wereld van het uh, hoe het puberbrein werkt. Dat gaat Erik helemaal uitleggen. En, uh, en alcohol-expert Ninette van Hasselt, die is van het Trimbos-Instituut. En geeft ouders belangrijke inzichten en praktische tips over alcoholgebruik aan hun kinderen, of misschien wel voor hunzelf. Ja, toch blijft het wel een uh, moeilijk dingetje. Want uh, ja, heel veel ouders die hebben, ja, die zijn helemaal niet zo opgevoed dat je. Nog geen 18, nog geen alcohol uh, mocht nee, drinken. Nee. En dat is... Dus uh, we hebben allemaal zelfs uh, kinderbier en zo hadden ze vroeger al met een heel klein beetje alcohol. Oh, ja. Okay. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus ik ben uh, opgegroeid met een kinderbiertje. Eerst ja. een smurfbiertje, toen ja. een kinderbiertje en uh, toen het echte biertje. Maar dat was uh, voor 18 jaar hoor. Ja, ja, ja, ja. ja jij niet? Uh, nou, ja, nou je erover begint mijn, uh, mijn, in, uh, Ik kwam nog wel eens. Uh, en ik kwam natuurlijk wel uit school en dan dronk ik een kopje thee en met mijn moeder en daar ging een scheutje in. <laughs> voor het een of het ander. Oké, okay. ja honing, uh, hè? Uh, ja honing. En uh, nou, het smaakte ook zoet en. Uh, uh, ja, zo, zo, zo, maar ja, het waren hele andere tijden. Ja. We hebben het echt over de vorige eeuw. Dus. Ja, ja, ja, zeker. Die, dus waar we, we hebben we het over? Maar er zijn natuurlijk sindsdien veel meer inzichten gekomen. En dat was ook maar het enige. Hè. En daarna, nu hebben we het echt over extreem alcoholgebruik door, door pubers... En dat het ontzettend slecht voor je brein is. Want daar heeft Erik het met name over. En die wil ja, die kinderen daar allemaal voor sparen dat ze later schade oplopen. Nou, die ouderavond loopt van 8 uur s avonds tot kwart voor negen. Het is dus maar drie kwartier. En het is gratis niks18.nl. Dankjewel weer voor de informatie. Straks gaan we kijken of we met Jan van der Leiden contacten kunnen krijgen. Het voetbal begint ietsje later, maar de wedstrijd is er wel vandaag. You're pulling out your cigarette You bring it up towards your lips You breathe and push the smoke away Just like you do with all your friends Your room is messy and full of clothes The curtains drawn, the windows closed When did the person that I love Turn into someone I don't know? Cause there's a light gone from your eyes Like the whole world's not as bright Until you find another high. There's so much pain inside your voice And you try to drown it out with anything to feel the void But trust me, mate, you've got this You always were the strongest But I'm not gonna promise that this won't hurt You were lying in the bathroom We almost thought we lost you Cause trying to numb the I'm not giving up on you I say it's time we have to talk You make a move towards the door And you deny there's anything you've got to hide or answer for You say I don't want you in my place Just get the fuck out of my face But I won't give up so easy Cause I know you do the same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 If it gets worse, before it gets better, don't be afraid to fall. So trust me, mate, you've got this. You always were the strongest, but I'm not gonna. giving up on you I'm not giving It up It feels Gewoon een lekkere single uit de jaren 80. You're Lisa, Lisa en de Kultjem. En het to Toe. Daarvoor trouwens de nieuwe single van Dean Lewis. En die heet Trust Me Mates. Het is nu een paar minuutjes voor drie uur op de zaterdagmiddag naar de Goedemiddag Zandvoort. En wat wij gaan doen, wij gaan naar Kastricum, Want daar wordt vandaag de wedstrijd van ST Zandvoort gespeeld. Goedemiddag Jan van der Leyen, welkom. Goedemiddag Rob. Hey, goedemiddag. Ja, vorige week moest u even missen. Zat je even uh, ergens uh, anders even een weekendje vrij? Was ja, het lekker? Ja, heerlijk. Nou, mooi. Uh, helemaal goed. Ja. Nou ja, vandaag ben je er weer bij. Uh, de tweede wedstrijd van uh, de competitie. En in de derde klasse. En we zijn lekker begonnen, hè, vorige week? We zijn absoluut lekker begonnen. Uh, 4-1 was het, hè, tegen Ermuiden. Uh, Zelfs 5-1 geworden? 5-1, ja. Zo. Het was een heel mooi begin, gelukkig. Mooi, ja. En de kranten die schreven ook meteen van... Nou ja, uh, SV Zandvoort probeert zo snel mogelijk weer naar de tweede, tweede klasse te komen. Is dat ja. ook, uh, uh, ook zo'n uh, makkie voor, uh, voor Zandvoort, denk je? Nou, dat geloof ik niet. Het is, in deze klas is het heel anders voetballen dan in de tweede klasse. Er is veel meer, veel meer fysiek voetbal. Het is, uh, het is veel harder. Is veel, veel meer lichamelijk contact... Dat het gewoon iets minder voetbal is in de tweede klasse. En okay. Het is echt niet makkelijk om eruit te komen hoor. Oké, okay, dus uh, nou ja, we gaan. Ik moet maar... ook vertellen dat die 5-1 van vorige week dat het niet echt uh, representatief, representatief is voor, de, uh, voor het elftal. Want hij uh, waarschijnlijk wel een van de meest zwakke tegenstanders te zijn uh, in de competitie. Oké, okay, ja, dat moeten we er dus wel even uh, bij, uh, bij zeggen als, als we het over 5-1 hebben. Vandaag een ja. andere tegenstander dan uh, Kastricum. Wat uh, weet jij van Kastricum? Uh, nou dat wij zeker. Uh, vorig jaar hebben wij in de na-competitie hebben wij verloren van Kastricum. En zij zorgden ervoor dat wij degraderen. Oké. Okay. Toen verloren op eigen veld van ze. Oeps. En zei Jan D'Artijs natuurlijk wel dat de, tra de toenmalige trainer van uh, Kastricum, met Wong, die is nu trainer bij ons, samen met aanbrengt. Oh ja. Oh ja, dat was... Uh, hij, dat werd in, ja. hij werd hier wel uh, onder luid gejuich ontvangen, maar ja, dus, dat is wel gezellig natuurlijk. Ja, hij wilde graag in de maar, tweede klasse gaan spelen en toen kwam hij uh, bij SV Salford ja, en toen uh, degradeerde SV Salford. <laughs> dat was ja, ook een verhaal dat, hè? Dat heeft hij zelf gedaan. Ja. <laughs> ja. Ja, daar heeft hij zelf voor gezorgd. Ja. ja. Nou ja. Nou, wij hebben die vandaag ook wel een andere opstelling dan vorige week. Ik, uh, Fernando Lewis doet niet mee, die was vorige week een van de uitblinkers. Die is uh, geblesseerd. Uh, ik zag net dat uh, iemand ging warm ging lopen, want Raymond Wagenberg... ...die schijnt niet helemaal 100% fit te zijn. En dat is wel jammer. Voor vandaag. Zeker. Nou ja, de wedstrijd uh, is wat later begonnen. Uh... Voor de luisteraars die dat uh, nog niet uh, gehoord hebben. Dus uh, net begonnen eigenlijk. Hoe, uh, ja, hoe, het, uh, hoe, hoe gaat het op dit moment? Nou, het is een beetje aftasten van twee kanten. Een beetje middenveldvoetbal. Geen kans nog. Dus uh, er is weinig aan de hand. Er is, gebeurt ook heel weinig. Het is een beetje heen en weer paas van twee kanten. Mooi. Nou, jij ja, houdt uiteraard, uh, uiteraard weer uh, in de gaten hier. Dan dank je wel voor dit moment. Okay. En dan straks komen we weer bij je terug hè, voor het vervolg van de wedstrijd. Tot, tot straks. Tot zometeen.